3 uur. Het NOS-journaal. Jop Voor 11.000 provincieambtenaren is er een akkoord over een nieuwe CAO. Daarover zijn de betrokken vakbonden en het interprovinciaal overleg, het IPO, het eens geworden. De ambtenaren krijgen met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 1,2 procent. Gemeenteambtenaren hebben op dit moment nog geen nieuwe CAO. In april was er een principeakkoord dat uitgaat van een loonsverhoging van 2 procent. Demissionair minister Spies van Middellandse Zaken liet toen weten dat onwenselijk te vinden in een tijd waarin iedereen moet bezuinigen. CDA-leider van Haarsma Buma vindt het nieuwe verkiezingsprogramma een echt CDA-verhaal. Volgens hem was het vorige programma wel erg financieel gericht. En Nederland is meer dan geld. Dit programma benadrukt het belang van de samenleving en van de identiteit van mensen, zegt hij...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 Heerenveen-aanvaller Bas Dost speelt volgend seizoen in de Bundesliga. Hij gaat voor 7,5 miljoen euro naar Wolfsburg. Dost was het afgelopen seizoen topscorer van de Eredivisie. Hij maakte in totaal 32 doelpunten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Temperatuur 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden van het land. Morgen verandert er weinig. Alleen in het noordoosten is er kans op een bui. Aan de verkeersinformatie het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. Op die tijdstippen staat 50 kilometer file in totaal. De files die opvallen staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar is het wat drukker tussen Laren en Afrit-Bunschoten. Dat staat 7 kilometer. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Meers en de Knoop het europaplein 6 kilometer. Op de A6 Emmeloord richting Jouren. Tussen Band en Oosterzee 3 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. En welkom terug hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Is de strijd tegen de criminaliteit op de Amst Amsterdamse Wallen... vooral geldverspilling? Frank de Wolf van de Amsterdamse PvdA en Laurens Buis van de Universiteit van Amsterdam... gaan daarover in debat. De column van Justus van Oel over de financiële sportzomer. En u kunt reageren op al die dingen. Twitter ons, hashtag AfroVML. Ondertussen in de slaapkamer. Jantje gaat slapen, Jantje is moe. Doet zijn beide oogjes toe. Heren, houd op deze macht. Over onze Jan de Wacht, amen. Zo, jongen, lekker slapen nu, hè. Gelukkig is het niet meer zo warm. En dan gaan we morgen lekker op vakantie, hè. Wel trusten. Ja. Hé, hey, mam, hey, we komen toch wel weer terug, hè, mam? Ja, natuurlijk, Jantje. Natuurlijk komen we weer terug. Ja, we, we gaan niet naar Italië. Nee, Jan, daar gaan we niet heen. Nee, dus zou ik lekker rustig kunnen slapen, mam, met die bewegende hand. Nee, snap ik. Hé, hey, en we gaan ook niet naar Griekenland, hè, man. Griekenland? Nee, daar wil ik niet heen, hoor. Daar gaan we ook niet heen? Nee, daar wonen alleen maar virulente dieven die ons tot moe willen slaan. Ach, Jan, hoe kom je nou weer bij die flauwe flauwekul? Heb je weer met papa de krant doorgenomen? Ja. Nou, lekker slapen nu. En ook niet naar Spanje, hè. Want, want daar gaat het ook klappen binnenkort, hoor, man. En ik wil ook niet naar Ierland en Portugal. Waarom niet? Nou, die hebben een hele slechte begrotingsdiscipline. Jan, je moet nu echt gaan slapen hoor. Hé, hey, man. Ja, Jan. Ze zouden over hun eigen schaduw heen moeten springen. Genoeg, Jan, lekker slapen nu. Morgen gaan we op reis. Hé, hey, en hey, hey, we gaan ook niet naar Syrië, hè, man. Hé, hey, Jan, Ban, nee, natuurlijk niet. We gaan naar Garkov, dat weet je toch? Zo. So. Hé, hey, pap. Voorlopig geen tv meer voor deze jonge man. Slaap lekker liever. Dag, Ban zo gaat mijn grote sterke kerel lekker slapen. Is nog een verhaaltje, is toch een voetbalverhaaltje. Oké, oh, okay. nou, um. Uh... Er was eens een hele goede goaltje, Steve. Ja. Jong, snel, zelfbewust en klaar voor de strijd. Ja. Hij had alleen één probleem. Ja. Weet jij welk probleem? Ja, dat, dat hij heel veel last had van concurrentie van een andere topspits. Precies. En daarom keek iedereen uit wat de bondscoach zou doen. Het hele land hield zijn hart vast. Met welke opstelling zou de coach komen? Ja, als van Marwijk van Pressie tot diepe spits benoemd... Ja. Ja, dan moet hun te laat passeren, dat is niet anders. En daarom hopen heel veel mensen dat de bonds ons coach kiest voor een systeem waarbij allebei de spelers goed uit de verf kunnen komen. Ja, maar zolang hij spelers in zijn selectie opneemt die al geblesseerd raken als ze door een draaideel moeten... Ja. ja, dan wordt het natuurlijk helemaal niks. Nee, ik vrees het nee. niet, nee. nee. in onze 150 seconden met hun hoofd tegen elkaar botsen, zo. Bam! Ja. Nou dan, heb je ook een probleem, hè? Dat klopt, Jan. Ja, nee, maar papa, ja. wij komen wel veilig terug, hè? Natuurlijk, jongen. En wij gaan niet botsen. Nee, hoor. En jij bij maar ook niet, hè? Uh, nee, ook niet. Hé, hey, Pop. Ja, jongen? Hey, ze schieten daar in de Oekraïne toch alleen maar raketten af... voor het mooie weer, dat wij mooi weer krijgen. Zo is het precies. Raketten voor mooi weer. Nou, ga maar lekker slapen, jongen. Trusten, Pop. Trusten, jongen. Bas Hoeflaak, Marja Luif en Pieter Bouwman. Debat, iedere week in Vrijdagmiddag Live. Twee mensen krijgen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee katheders zetten we ervoor klaar. En altijd mensen met verstand van zaken daarachter. Vandaag over de Amsterdamse strijd tegen de criminaliteit op de Wallen. Al jaren probeert de gemeente met het project 1012 dat is de postcode van het gebied, onder andere de vrouwenhandel... in de Rossebuurt aan te pakken. Een geldverslindend project zonder resultaat, zegt Laurens socioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Een prima aanpak die nog resultaat op gaat leveren, zegt Frank de Wolle... fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En ze zijn allebei hier. Welkom. Dank je wel. Uh, meneer de Wolle, kunt u kort even aangeven... wat dat project 10-12 concreet wil veranderen aan de Wallen? Wat het wil veranderen is... Uh... Eigenlijk het inperken van criminele activiteiten door de infrastructuur die erachter zit. En daarmee bedoelen we bijvoorbeeld de prostitutie, maar ook uh, uh, te veel aan coffeeshops. Om dat allemaal in balans te brengen, kleiner te maken en ervoor te zorgen dat de stad weer grip heeft op, op dat stukje Amsterdam. Want dat waren we gewoon, gewoon kwijt. De prostitutie, u wilt niet de hele prostitutie afschaffen? nee. Dat is een, uh, als het al een misverstand is, is dat een heel merkwaardig misverstand. De misstanden in de prostitutie. Uh, de misstanden in de prostitutie zeker wel. Er zijn er misstanden. En die uh, uh, <kwijls> zijn echt ook in de afgelopen jaren, decennia, toegenomen. Daar waar iedereen nog wel het beeld heeft van hoe de prostitutie er misschien in de 60e jaren heeft uitgezien... is het nu internationale handel die keihard is. Ja, Laurens Buijs, u schreef onlangs uh, samen met SPR Laurens Ivers een, een zeer kritisch artikel over die Wallen aanpak. Ja, uh, voor alle duidelijkheid, met die doelen bent u het wel eens, hè? Ik vind het goed, natuurlijk. Als vrouwenhandel wordt aangepakt, mensenhandel natuurlijk. En dat gebeurt ook op de Wallen. Dat is een groot probleem. Het is goed dat Asscher en de PvdA met dit plan de aandacht voor vragen. Dus het gaat vooral om, om, om de manier. U de gaat manier, uh, met ja, elkaar precies. daarover in debat... Aan de hand van de stelling die wij hebben geformuleerd. De aanpak is zonde van het geld. U krijgt om te beginnen eerst een halve minuut om uw standpunt neer te zetten. Daarna mag u elkaar ook gerust onderbreken. Laurens Buijs, u bent het eens met de stelling, dus ja. een halve minuut voor u. Ja, ik vind het inderdaad een hele goede stelling. Ik, wil, ik vind het in ieder geval wel heel jammer dat Lodewijk Asscher hier niet staat. Hè. Als toch een van de boegbeelden en initiators van het project. Je wel. Jammer dat ik het inderdaad niet met hem moet doen. En hij lijkt wel heel graag voor vriendelijke zaaltjes te spreken. Maar als het moeilijk wordt, zie ik hem vaak niet. Maar goed, dat geldt terzijde. Ik vind het een slecht plan. De vrouwen zijn eigenlijk alleen maar slecht af. Zoals ook bleek uit een uh, rapport vorig jaar. Die worden eigenlijk alleen maar de illegaliteit ingedrukt door die ramen te sluiten. Het is een financiële lachmerrie. Hè. Het is iets wat de stad uh, eigenlijk nog verder op de rand van het faillissement brengt en, uh, nou ja... Ja, dat, dat is alweer een, een halve leid. minuut. Ja, ja. U besteedt het voor een deel aan andere dingen, maar ja. dat is uw keus. Meneer De Wolf van de Partij van de Arbeid, een halve minuut om te vertellen... waarom u het niet met de stelling eens bent. Nou, ik ben niet met de stelling eens, omdat niet ik hier had moeten staan. Maar eigenlijk Karin Schaapman, die uh, dit hele project begonnen is... en die uh, daar ook wel iets van weet. Wat belangrijk is, is dat je met deze aanpak in ieder geval een, een echt stevige poging doen om uh, ervoor te zorgen dat uh, criminaliteit als mensenhandel... sterk wordt teruggedrongen uh, en de stad weer grip heeft... op een prachtig stukje middeleeuws uh, gebied... waar we eigenlijk geen grip meer op hadden. Ja. Binnen de tijd, het werkt wel, uh, zegt u. Uh, Carine Schaapman, uh, oud pvda gemeenteraadslid die er ooit uh, mee begon met, met te zeggen dat er iets moest gebeuren... aan die criminaliteit op de Wallen. Meneer Buijs, uh, ja, het was kort. Uh, ja. Dus even, wat is nou uw belangrijkste kritiek ja, eigenlijk op heb, die aanpak? Ja, inderdaad. Ik vind het ook belangrijk om er even goed de tijd voor te nemen. Want ik heb een heel belangrijk, heel fundamenteel bezwaar. Dus ik ben het eens met de doelen... maar ik ben het niet eens met de middelen om die doelen te bereiken. Als je kijkt naar de beleidsstukken en de plannen zoals die zijn uiteengezet... dan is dat project 2012 eigenlijk baseerd op een onderscheid tussen economisch hoogwaardige ondernemingen, zoals de gemeente het noemt... en economisch laagwaardige ondernemingen... Zij zeggen, die economisch laagwaardige ondernemingen... zijn eigenlijk per definitie gevoelig voor criminaliteit. Dat dus zijn moeten, de coffeeshops, coffeeshops uh, uh, uh, so geldwisselen. Schokhalen, maar ook no prostitutie. Op. En zij zeggen eigenlijk, dus ik ben het niet eens... met de opvatting van, uh, van mijn tegen Beter: uh, dat de PvdA heeft gewoon de aanval geopend op een hele sector. Ze willen die hele sector elimineren. Daar is het hele plan op gebouwd. Dat is ook de retoriek. Hè? De alle ondernemers op de wallen die helemaal niks met vrouwenhandel... En, en, en vrouwenonderdrukking te maken hebben... die worden opeens beschuldigd van dat ze criminaliteit Zouden zijn. Die zijn kwaad. Die stappen naar de rechter. Wat de gemeente opnieuw heel veel geld gaat die kosten. Die moet allemaal weg. En dure, chique bedrijven ja, moeten voor dus in de plaats. Als ze willen komen. een soort. Hè, dat is eigenlijk een beetje een probleem wat al veel langer speelt in de gemeente Amsterdam. Niet alleen in de gemeente Amsterdam, maar het is een probleem van landelijk... en zelfs internationale politiek. Even dat de reactie de bestuurders van de buren Nee, wacht. Ik maak ja? even af. Dat de bestuurders zitten die megalomaan zijn. En die beelden hebben van hoe een stad eruit zou moeten zien. En Ook die nog. komen uit een tijd. Even uw punt. Nee, nee, want wat anders wordt het. Nee, want nee, ja. luisteraar moet het even punt voor punt. Want anders wordt het ingewikkeld. Ja. Dit punt. Het zijn kleine bedrijfjes uh, die uh, misschien een reputatie hebben, loestjes zijn, maar die dat helemaal niet hoeven te zijn. En daarvoor in de plaats komen de dure bedrijven. Nou ja. Het gaat in eerste instantie om bedrijven, dat zijn vaak conglomeraten van bedrijven... waarbij duidelijk is dat er sprake is van, van in ieder geval verbonden zijn aan criminele activiteiten. Dat kan gaan om witwassen van geld, gaat het heel vaak om. Dat kan gaan om mensenhandel en prostitutie enzovoort. Dat weet u zeker. Enzovoort. Dat weten we van een aantal bedrijven zeker. Dat is ook onderzocht. En dat wordt ook uh, netjes uitgezocht. Er wordt niet zomaar iets gedaan. Dat is de reden, meneer Buijs, dat ze weg moeten. Nou, dat klopt niet. Dus, kijk, de het klopt wel degelijk. Op, op, wel nee, het is voor het de, de rechter lezen lezen gewoon duidelijk op geworden op dat Het, het dat is klopt. heel duidelijk dat en, de de de en, even, Het is open. voor de rechter duidelijk geworden, hoor ik meneer De Wolf zeggen. S sorry? dat het voor de rechter ja, duidelijk is geworden... dat die bedrijven zich kijk, schuldig maken aan witwas. Het, het gebeurt ook op de Wallen. Maar okay, als je dus kijkt naar waar de gemeente dat dat de afgelopen jaren... Is fijn als ik even maar uitspreken. Als je kijkt naar waar de gemeente de afgelopen jaren het geld aan uit heeft ges, uh, gegeven... en dat is dus, gaat niet om weinig geld, het gaat om tientallen miljoenen balansengeld. Hoeveel? Hoeveel? Nou, dus de plannen zijn voor het opkopen van de bordelen alleen 70 miljoen euro. Dat geld gaat naar heel veel mensen, bordeel-eigenaren... die helemaal nergens van beschuldigd zijn. Die drie keer door de biebop zijn gehaald en die de gemeente maar blijft onderdrukken... Zetten, van jullie deugen niet, jullie horen hier niet... en we willen toeristen die veel te besteden hebben, we willen luxe horeca. Het gaat, om, die... u, het gaat om net de mensen die zich helemaal nergens aan nou schuldig hebben gemaakt? Nou, die, die worden hier ook zeker slachtoffer van. Ja, maar dat die bordelhouders die aanpak, uitgekort zijn, bedoel is... ik? Nee, maar dit is mijn fundamentele kritiek. Dus die aanpak die richt zich niet op de problemen... maar die richt zich op een hele sector. En die maakt dus geen onderscheid tussen de rotte appels binnen die sector... en tussen Nederwol. de gezonde facetten. Laat ik vaststellen dat we het uh, op een aantal dingen heel eens zijn... dat we uh, 2010, uh, 2010 moeten aanpakken dat... Uh, moeten aanpakken, Sorry, niet kwalijk, dat dat helder is. En dat mensenhanden moet worden aangepakt. En we het daarover Dan gaat het over de vorm. Ja. En dat het is een interessant soort probleem. Het werkt niet, want u bent te grof. Het werkt niet, want u bent te grof. En dit zovoort, enzovoort, enzovoort. Je bent afhankelijk als overheid en terecht... van wat je aan wettelijke instrumenten hebt... om dat soort dingen te kunnen doen. Die zijn heel beperkt. Een van die uh, instrumenten is wat uh, u net al noemde, de BIPOP. Een bestuurlijk instrument om wat criminogeen wordt genoemd... dus niet echt crimineel kan worden Dat is genoemd. een wet als je vermoeden hebt dat een bedrijf zich met criminaliteit bezighoudt. Dan ga je zeggen, je ingrijpen. ik sluit een bedrijf, ik stop een week, zorg dat mensen weggaan. En dat doet u dus? En dat is wat de gemeente doet. Dus dus de gemeente doet dat. Gekomen, ja. En dat gaat inderdaad per sector. Zonder rechten. Hoe het ook went of, of keer dat gaat per sector. En dat klopt ook, omdat je niet iemand beschuldigt van iets... en niet iemand voor de strafrechter gooit. Precies. Ja. Dat nee, dus het, dus zegt, als, als Rolf, is het verschil. Dus u zegt, meneer De Wolle... Even u zegt ook, het is heel ja, moeilijk voor de gemeente... maar ik wil even een reactie op wat ja. meneer Buis zegt. Want hij zegt, u, u stopt miljoenen, wel 70 miljoen... in de handen van, ja. uh, nou, volgens sommigen toch ook uh, Loesje... Uh, Mensen die zich met prostitutie bezighouden. Het is, dat is moeilijk uit te leggen naar de belastingbetaler. Ja, dat, dat is heel goed uit te leggen. Het is een evenwicht tussen aan de ene kant heel lange en uh, buitengewoon ingewikkelde procedures. waar je inderdaad heel veel geld aan kwijt bent. Je moet ze uitkopen. Uh, en of in wezen het uitkopen van ramen. En dat is wat we gedaan hebben voor een deel. We zijn er nog niet klaar mee. We zijn halverwege met uh -huh. het opkopen van ramen. en het veranderen van die situatie. Uh, en dat kost geld, er is geen twijfel over. En dat geld is. Uh, denk ik een stuk minder dan als je dat uh, langs al die procedures zou doen. Want dan heeft u gelijk, meneer Huis. dan kom je uit in langdurige procedures. Ik las over tien jaar opschiet. misschien wel een half miljard. En, en dan dat is om alle foute ramen gesloten te krijgen? Ik denk niet dat over, een half jaar, uh, over tien jaar dat een half miljard zou zijn. Ik denk dat dat minder zal zijn. Uh, maar je kan er alleen maar op gokken... omdat je niet precies weet hoe dat gaat lopen. Er worden dus op... ramen gesloten, meneer Buijs. Ook ja. alweer zo'n resultaat van die aanpak. Ja, dat, dat zes ramen gesloten. Maar dat is ook wat ik eigenlijk probeer te argumenteren. Het is niet zo dat het project 2012 niet werkt. Nee, het werkt averechts. Die vrouwen die in die ramen zaten... die komen in de illegaliteit terecht. Die verdwijnen achter dat veilige gebied hè, vandaan... waar je SOA-checks hebt, waar de politie rondloopt... waar er veel sociale controle het is. Het probleem verplaatsen. van A, sluit die bordelen. Kijk met geen moment om naar wat er met die vrouwen gebeurt. Dat is blijkbaar niet hun, uh, hun interesse. Die komen in grotere problemen, zo, die vrouwen, zegt hotels en restaurants. In. Die vrouwen komen in grotere problemen, zegt u? Dat lijkt. Ja, dat is ook aangetoond in een rapport vorig jaar. Het werkt averechts. Het is niet aangetoond in een rapport, rapport vorig jaar. In de, nee, echt niet. Dat is niet dat is dan, nou, je kent het rapport, het ja. is daar niet in aangetoond. Uh, wat belangrijk is, is dat we daar voorzieningen voor hebben getroffen... voor zover mensen uh, die in de prostitutie zitten daaruit willen... voor zover mensen daar een probleem hebben... Uh, daar is een, die vrouwen een aparte, worden opgevangen. Die worden opgevangen. Er is een aparte voorziening voor. Die wordt ook gebruikt. Dat gaat goed. Dat is H één. Twee. Ja? Gaan mensen nou echt naar de illegaliteit? Er is geen aanwijzing voor dat dat in grote aantallen gebeurt. Waar wel aanwijzing voor is... is dat die vrouwen gewoon elke drie tot zes maanden worden rondgeshopt van de ene grote stad naar de andere grote stad... en dat dat in Amsterdam minder is geworden. Dat was ook de bedoeling. We, we hadden niet verwacht over dat u het hier eens zou worden, hoor. Maar ik wil toch aan het eind even vragen, meneer Buijs... Ja. vindt u dat er helemaal niets in de argumenten van meneer De Wolf zit of wel iets? Nou, ik vind het vooral heel erg dat er geen enkele aandacht voor is... dat het eigenlijk gewoon echt belachelijk is wat er gebeurt. En dat zo'n PvdA-vertegenwoordiger dit gewoon staat verdedigen met droge ogen... dat de tientallen miljoenen verdwijnen... De vraag is zit er iets of niets hebben. in zijn Nee, dit is een belachelijk niets. plan, moet zo snel mogelijk worden Meneer De Wolf uh, volledig onterecht of zit er ook iets in? De kritiek is naar mijn mening volledig onterecht. Is ook oud van 2009. En ik denk eerlijk gezegd dat we hiermee niet verder komen... en die vrouwen absoluut niet helpen. Ondertussen gaat de aanpak door en wij zullen dat blijven volgen. Frank de Wolf van de Amsterdamse Partij van de Arbeid... en Laurens Buis van de Universiteit van Amsterdam. Beide dank. En wij gaan weer luisteren naar iets vrolijkers naar muziek. <applaus> Sabrina Star. Sabrina star, Backseat Drive. We hadden gevraagd, uh, als je die muziek leuk vindt en je wilt die cd winnen... like dan aan onze Facebookpagina. Dat hebben veel mensen gedaan en we hebben hem verloot. En uh, hij is gewonnen door Chantal van Riel. Gefeliciteerd ermee. Okay. Sabrina, wil je je band nog even voorstellen? Ja. Um, op toetsen, Patrick Meynals. Yeah. Drums, Robert Biesewie. Uh, Bas, Robert Prong. Gita gitaar, Clemens Blacchiere. Een top uh, uh, Gisteren had je de presentatie hè, van je nieuwe ja. uh, album. Ja, uh, Outside the Box. Uh, de, de, het singeltje, uh, toen ik het hoorde, ik dacht... God, dit is allemaal oh. lekker swingend, dansbaar, een beetje Motown Supremes-achtig. Dat is ook wat je zocht of wilde? Of... Uh, ik wilde een dansbare plaat maken. Want? Dus, uh, uh, dat is de vibe waar ik nu in ben. <laughs> uh, gewoon vrolijk, feel good en uh, ja, lekker op tempo. Dus dat, ja, dat was het doel. En dat is gelukt. Ja, en, en een gebruikmaking van uh, ook allerlei effectjes. Hè? Want soms hoor ik allerlei stemmetjes ja. die ik jou zelf dan niet zie doen. Maar die komen dan uit een doosje of zo. Ja, we hebben. Het is echt nog een, een, een geprogrammeerd. Gecombineerd met live uh, en natuurlijk instrumenten, maar voornamelijk ge geprogrammeerd en uh, veel gebruik gemaakt van toffe samples. En natuurlijk ja, effecten uh, op je stem en zo. En uh, back in focus, et cetera. Zit, ja. je, zit je nog bij het Blue Note label? Hè? Nee, nee, ik zit niet meer bij Blue Note. Want dat was groot nieuws toen je eerste album, uh, zeg maar, je tekende bij Blue Note. Mm -hmm. Het tweede album is ook nog, geloof ik, ja, bij Blue Note. Dus ik heb twee albums daar gedaan en ik zit nu bij Eightball. Want waarom ben je weer daar bij Blue Note? Um, daar wil ik niet echt uitgebreid op ingaan. Oh jee. Oh. Het lijkt maar wel een politicus. Ik, um, Heb je ruzie nee, gehad? Het, nee, nee, er is geen ruzie. Het is allemaal... Uh... Het is in een en vreven lopen, ja, Maar zeker. toch weg. Ja, toch weg. En ik zit nu bij Eetbal. En een uh, nou, nieuwe plaat. En ik ben hartstikke blij. En uh, we gaan gewoon weer vrolijk verder. Ja, ja. Nou ja, het was blijkbaar toch minder leuk. Maar goed. Je, uh, je, je zat, je zat uh, in een voorstelling over Nier en Simone. Ja, klopt. W wat betekent die voor jou? Uh, ja, Nina Simone is wel een voorbeeld voor mij. Uh, ja, op verschillende vlakken. Uh, als performer natuurlijk, haar songs, uh, ook als, als vrouw. Ze heeft heel veel betekend voor de, de burgerrechtenbeweging en voor het Zwarte Volk in Amerika. Dus op vele vlakken is zij uh, voor mij een voorbeeld, een voorbeeld. en een interessant, uh, inter interessante vrouw. Ja, ook iemand waar ja. je vroeger al naar luisterde. Nou ja, ik... Ik, vroeger luisterde ik wel liedjes van Nina Simone... maar dan wist ik nog niet dat zij het was. Weet je wel, mijn ouders draaiden het gewoon en dan, ja... Hm. Dan uh, sla je het onbewust op. En dat ze niet die, die, ook die andere rollen allemaal had zeg maar? Nee, Inderdaad, dat die heb die... ik echt pas recent... Uh, ben ik me erin gaan verdiepen... omdat ik dus de voorstellingen ja. uh, ging, uh, ging doen. Dus dan ga je je dus extra verdiepen. En dan ja, kom je erachter dat het een vrouw is... die een heel heftig leven heeft gehad... en toch nog mooie muziek kon maken. Ja, misschien ja. ook wel zeggen sommigen, dan weet je juist daardoor. Maar... Ja, ja, ook wel. Maar... Hopelijk hoef je ja, niet altijd zo'n heel... heftig leven te ja, leiden precies, om toch mooie muziek mooie te kunnen muziek, maken. Uh, ja. Hoe staat het met je grote droom? Um, ja, uh, we maken stappen. Weet je wel, het is een proces. En zeg maar, mijn grote doel is internationaal, heb ik altijd gezegd vanaf het begin. Ja. En ik weet dat het geen makkelijke job is, maar het gaat wel lukken. Ja? <laughs> <laughs> Jawel, ik ga ervoor totdat. Doorbreken in tot Amerika? Dat, uh, ja, Amerika is wel een uiteindelijk doel, maar ik wil eerst me, nou ja, Europa doen. Ja. Want ik weet dat Amerika is, iedereen weet dat, het is geen makkelijke job. En ik, ik heb geen illusie daarover dat dat zomaar kan lukken. Voor mij ook. Dus ik, um, ik blijf gewoon hard werken en um, ja, dat. Succes erbij. Eerst Europa dus en als die Amerikanen dit niet mooi vinden, dan hebben ze ook gewoon geen smaak <laughs> natuurlijk. Sabrina Stark, dankjewel. Yes. De komende negen weken hoort u hier sport. Sport is net de echte wereld, maar het vers grote verschil is... dat je bij sport als verliezer bijna altijd nog wel weer een tweede kans krijgt. Europa speelt op dit moment een alles-of-niks wedstrijd... tegen de financiële markten. Iedereen haalt zijn geld weg uit Zuid-Europa, waar het juist nodig is... en parkeert het in Noord-Europa... waar de weggevluchte euro's inmiddels over de rand klotsen. We kunnen maar één ding doen... We moeten het geld dat wegloopt uit Zuid-Europa... zo snel mogelijk terugpompen naar waar het vandaan komt. Als dat lukt, blijft Europa als eenheid bestaan. Als dat niet lukt, valt de onderkant van Europa eraf. Dat is de echte grote wedstrijd van de komende negen weken. De eindronde van Europa tegen het snelle geld. Bloedend Brussel tegen de vampiers van Wall Street. Over tien weken, als ik hier terug ben... is die grote eurofinale volgens mij gespeeld. Over de uitslag ben ik somber. Maar ik wil niet dat u nu allemaal in paniek naar de bank rent. Daarom ga ik nu vertellen wat volgens mij de best mogel mogelijke uitkomst is... van de eurocrisis, die gaat ontploffen... terwijl u kijkt naar voetbal, tennis, tour en turnen. Ik voorspel het volgende. Over tien weken zit Griekenland niet meer in de euro. Dat is onhoudbaar geworden van twee kanten... En als je Europa wilt redden, wat Europa wil... zal je eerst Europa geweldig aan het schrikken moeten maken. Nou, mooi, daarvoor hebben we Griekenland. Gillend van ellende laat Europa en Griekenland vallen. Alle sportprogramma's zullen voor dat catastrofale nieuws onderbroken worden. Dan weet eindelijk ieder Europeaan dat er echt iets moet gebeuren. Wij gaan dan weer rustig naar wielrennen en waterpolo kijken. En achter onze rug wordt de financiële democratie binnen Europa afgeschaft... Dat moet wel, want met stemmen komen we er niet. Over tien weken zijn er dus ondemocratische eurobonds. Eurobonds, dus niet Spanje of Portugal leent geld, nee, Europa leent geld. Hoeveel geld en hoe dat besteed wordt, daar hebben Henk en Ingrid toevallig helemaal niks meer over te vertellen. Want de euro kan gered worden, maar helaas niet op een democratische manier. Tijdens de sportzomer, zo voorspel ik dus, zal de eerste eurooorlog worden uitgevochten. Onder leiding van één ondemocratische Europese superbankier uit Duitsland. Ja, doet even pijn, maar terwijl u uitgeteld de ritmische gymnastiek volgt, wordt Duitsland de financiële baas van Europa. En terecht, zij zijn de enige echte eurokampioenen. En ze zullen ook het meest moeten betalen. Honderden Duitse miljarden voor Spanje, Italië en wie weet, zelfs Frankrijk. Er is geen andere manier. En nu het goede nieuws. Over tien weken, als u geen voetbal of tennisbal meer kunt zien... is het nog steeds vrede. Het is in West-Europa trouwens al 67 jaar vrede. Langer dan ooit. En hoeveel miljard het redden van Europa en de euro ons ook gaat kosten... bedenk één ding. Oorlog is altijd duurder. In 1918, na de Eerste Wereldoorlog... wist iedereen zeker dat dit nooit meer zou gebeuren. Al na 22 jaar was het weer zover. Maar dankzij de Europese Unie, en zelfs dankzij die spokende euro... en het oeverloze gelul in Brussel, is het nu al 67 jaar vrede. En die unieke 67 jaar Europese eenwording heeft miljoenen doden voorkomen. Ons vredige leven is oneindig veel meer waard dan die duizend miljard euro-schade. Want ja, zo erg gaat het worden. Dus geniet nog maar even van de gratis sport. Justus van Oon. APPLAUS. Tijd weer voor het NOS Journaal, Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal. De financiële markten in Europa staan op fors verlies. De AIX in Amsterdam staat ruim 2 lager. De Duitse beurs staat ruim 3 in de min. Parijs en Londen verliezen 1,5 procent. De Spaanse bankencrisis zorgt voor een hoop onrust op de aandelenmarkten. Beleggers vrezen een kapitaalvlucht en daarmee een verdere verzwakking van de euro. De 11.000 provincieambtenaren hebben een nieuwe CAO. Ze krijgen met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 1,2 Gemeenteambtenaren hebben nog geen nieuwe CAO. In april was er een principeakkoord dat uitgaat van een loonsverhoging van 2 procent, maar demissionair minister Spies stak daar een stokje voor. In het CDA-verkiezingsprogramma staan werk en gezin centraal. Het CDA wil de lasten voor gezinnen verlichten, met name als er jonge kinderen zijn...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 awb verkeersinformatie Het is nu wat drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op vrijdag er staat 90 kilometer file in totaal. De lange files staan op de A2 van Eindhoven naar de Belgische grens... tussen Meersen en Knopert-Europaplein, 6 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen knopert meer en Sloten staan 3 kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht. Het verkeer staat daardoor ook stil op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid... richting Den Haag, tussen Knopert-Amstel en knopert meer 5 kilometer... Op de A12 naar Utrecht tussen Zevenhuis en Reewijk... 6 kilometer na een aanrijding, twee rijstroken zijn daar dicht. En op de A50 van Arnhem naar Os staat voor de Waalbrug bij Ewijk 10 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. En welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein. Met zo direct Wilbert Mutsaar, sendermanager van 3FM... over de vraag of grote popfestivals passé zijn. En frisbarend, met sportieve diepte- en hoogtepunten. En u kunt daarop reageren door onze Twitter, hashtag AfroVML. Hmm. Ja, dames en heren, we hebben hem een hele tijd gemist... maar hij is er weer, onze enige, echte, eigen radiokok... Cornelis Punt! Dankje, oh. <laughs> dankje, dankje je. Dank je. Dank, je dank je, wel. Ik heb jullie ook enorm gemist, maar niet heus. Sorry, okay, hoor. Oké, en waar zat jij de hele tijd? Nou, twee maanden geleden heb ik die kok van die zender 24 Kitchen ontmoet... op een Village People Party. Rudolf, heet hij. En hij had een hele ruige Indiana outfit aan... In ieder geval, ik kan je verzekeren dat hij zowel in de zoete als de hele pittige keuken uit de voeten kan. Ik kon een paar dagen niet meer lopen of op een normale stoel zitten. Oh, wat dat En toen, en toen? Nou, toen ben ik met hem op reis gegaan om de keukens van San Francisco en Casablanca te verkennen. Als je snapt wat ik bedoel. Kom, oh, maar. leuk voor je. Jazeker, want ik krijg van Rudolf een eigen kookprogramma. Zo, wat fantastisch. Gefeliciteerd. Dank je, schat. En hoe gaat het heet? Nou, ik denk nu aan van winterpeen tot stamppot... van zuiglamp tot roomsaus koken met Cornelis. Oh God, ik zie nu pas wat je aan die naam helemaal anders kan begrijpen. Wat oh, God. Cornelis, het ja. is de laatste uitzending van dit seizoen. Ja. Uh, wat, uh, want er staat een uh, enorme sportzomer voor de deur. Ja, dat vind ik wel jammer niet de, dat ik iets tegen sport heb, hoor. De, om naar te kijken dan, hè. Want sommige van die turners bijvoorbeeld... dat zijn hele leuke jongens om bezig te zien, hoor. Met al die gespannen spieren ja. en alles. Maar ik vind negen weken sport wel wat overdreven. Maar, maar nogmaals, de laatste uitzending. Ja. Uh, wat voor recept heb je voor ons in petto? Nou, ik had gedacht een heerlijke ratatouille à la Cornelis te maken. En waarom een ratatouille? Nou, ik dacht zo'n kleurrijk gerecht vat... en geeft eigenlijk ook een beetje het afgelopen seizoen samen en weer... En hoe bedoel je dat precies? Nou, het is natuurlijk een Mediterraan gerecht. En als het ergens een zootje was, dan was het bij die leuke spannende bronzen knoflook jongens. Uit Griekenland, Italië, Spanje en Portugal. En wat betreft de Ieren drinken we er een glaasje Guinness bij. Ja, je doet op de crisis. Oh, meneer, heb de hersens in de aanstand staan. Heel goed, lieverd. Bovendien is ratatouille een bezuinigend recept. Je maakt het van restjes die je hebt staan. Dus de bult in de broek blijft even dik. Oh, wat zeg ik, wat erg. Ik bedoel gewoon de portemonnee, niet wat jij denkt. Oh, God you <laughs> Verwijst het recept in die zin ook nog naar uh, andere zaken? Nou, liever denk even na. Het kabinet, sinds de zomer van 2011. Een ratje toe van je welste. Een ratje toe? Ga je nu meteen naar het uh, DC? Klinkt onsmakelijk. Nee, kijk me eens aan, kleine stout. Het ratje uh, toe is de verbastering van het woord ratatoelje. En dat weet je best met je blauwe kijkers. Verrek, dat heb ik nog nooit gerealiseerd. Nee, als jij wist wat je je verder allemaal niet realiseert, zou je huilen op bed liggen. Oh, dat doe ik al regelmatig hoor. Daar hoef je helemaal geen zorgen over te maken. Oh, ik denk ja. dat ik toch wel gemiddeld twee, drie dagen in de week keihard op de bank uh, ja. Ja, ma mag ik even verder schatten behoud? Natuurlijk, excuus. Nou, het Koendersakkoord, akkoord, of hoe ze het ook noemen, is feitelijk ook een boeienbessen van partijen standpunten en compromissen. Maar je maakt uh, geen boeienbessen, nee. je maakt uh, rattoeien. Ja, want boeienbessen is een beetje vissig, hè. En vissig is niet de smaak die ik zoek, als je begrijpt wat ik bedoel. Oh, wat erg! Ja, ik ben goed, erg, dus, Ja, je bent echt verschrikkelijk erg. Oh ja, gelukkig. Want ja. daar moet ik het van hebben namelijk. Ja. En heb je ook een uh, dessert? Jazeker, dat kun je op de site nalezen, dat is watergruwel, ook van restjes, maar dan in het zoek. En waarom? Het leven liever, het leven. Oh. Het leven is een ratatoeien van restjes. Soms kruidig en pittig door de tegenslagen en problemen. Soms overdreven zoet van beloftes oh. en verwachtingen. Maar in de restjes zit de smaak en dus de troost die eten bieden kan. Maar je moet er zelf je kwakje room bij doen. Het geheim van Cornelis. ROOM! Fijne zomer! Jij ook, Cornelis. Dankjewel! Bas Hoeflaak en Pieter Bouwman. Bruce Springsteen, The Cure, dat waren de headliners van Pinkpop afgelopen weekend. Goeie namen, maar zo'n dertig jaar geleden stonden ze er ook al. En bestonden die festivals niet nou juist om een beetje rebels en vernieuwend te zijn? Is er nog wel toekomst voor dit soort grote muziekfestivals? Daarover ga ik praten met Wilbert Mutsaars. Hij is zendermanager van 3FM en Radio 6. Welkom. Ja, goedemiddag. En ook aangeschoven natuurlijk uh, festivalbezoeker Frits Barend. Ga je wel eens naar een popfestival? Of? Uh, ja, ik, ga, ik nou, vroeger ging ik veel naar popconcerten. Echt? Ik heb Bruce Springsteen nog in de Kuif gezien. Ik ging vroeger veel naar kuifconcerten. Maar die hele massale pinkpop. Maar ik zou het wel... Ik, ik heb televisie gekeken. Ik vind het wel fantastische concerten. Geweldige evenementen. En ook wel eens een tentje gezeten op zo'n festival. Of? Ja, ik heb ook wel eens tentjes tentje gezeten. Ja, ja. Lang geleden? Nou, Kralingse Bos nog, hè. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is voor de eerste Wereldoorlog. Ja, dat is wel uh, de, ja. de basis van alles. Natuurlijk. Het Nederlandse Woodstock. Ja. Ja, ja, dat was wel het begin. Ja, dat is het begin ja. van mooie concerts. Dat ja. is wat Wilbert en ik uh, helaas... omdat we er of we nog niet waren of nog de jong waren... Ah. Niet, niet hebben meegemaakt. Ja, uh, Wilbert, en daar gebeurt er nog eens wat. <laughs> we, we, hebben, nou. we, we gaan het over de, over de festivals hebben. Uh, want toen... Ja, Inderdaad, Kralingen, dat was vernieuwend, dat was, ja. daar gebeurde wat. Maar Pinkpop, uh, inmiddels natuurlijk uh, een, een instituut, daar was nogal wat uh, kritiek op. Jij bent er geweest natuurlijk ook. Ja, voor mij de 25e keer. Op hoe, hoe vond jij het? Ik vond het een heel leuk, uh, heel leuk weekend, een heel, heel goed festival. Ja. Kijk eens aan, En uh, de kritiek daarop van ja, toch een beetje uh, abollige uh, hoofdacts. en misschien ook wel te weinig grote acts. Nou, okay, die is deels te begrijpen. Ik bedoel, de eerste keer dat ik nou naar Pinkpop ging, was in 1986. En uh, toen was The Cure ook een headliner. Dus als je het zo bekijkt, zou je denken: uh, dat is niet goed. Want zo oud ben je dan ook wel weer? Nou, ik ben 42. Broer Springsteen uh, was er drie jaar geleden ook. Dus in die zin is het, is het wel een beetje begrijpelijk dat het wordt gezegd. Het was ook niet helemaal uitverkocht. Uh, Um, maar maar nog, nog altijd waren dat 73.000... Ik denk uniek duizend dat je hoe Springs hier nog kan zien een paar keer. Ja, heen. maar daarom... Dus je gaat ik, gaat ik, hoort op. mij er ook niet kritisch over. Wat, wat nee, wat in Nederland zelf gaan we ook drie keer naar kijken, hoor. Ja. Nee, het zijn fantastische minibas. acts. Nee, ik denk dit jaar wat een beetje aan de hand is... dat er een aantal uh, internationale grote acts... Uh, gewoon niet op festivals in Nederland staat. Zoals de Witte Chili Peppers of Pearl Jam. Die spelen allemaal nee. wel. Maar die maar hebben we ook al eens gezien. Maar die staan ja. toevallig niet... Uh, en de aanwas van echt nieuwe uh, grote groepen... Die, die is er wel... Daar stond er ook een van, Mumford The Sun, stond ook een -pop. maar oh, Of zijn er te weinig van die grote acts die echt voor een festival als headliner kunnen fungeren? Nee, die, die, zijn er wel. die zijn er wel. Alleen ja, dit jaar is het misschien net even iets minder. Alhoewel op Lowlands dit jaar nou juist weer wel hele grote uh, namen staan. Ja, maar dat, dat is wel grappig, want daar kunnen we het over hebben. Hè? Wat werkt daar wel wat dan bijvoorbeeld op Pinkpop niet werkt? Is het ook de toenemende concurrentie, internationaal zelfs? Hè? Al die festivals die met elkaar strijden om al, al die grote acts. Want Nederlanders gaan ook makkelijk naar België, Duitsland in een van festival. Ja, nou, nou is dat al heel lang zo hoor. Vroeger had je toch werkt tegenwoordig ook werkt. Want er zit altijd wel een soort gezonde competitie met, met Pinkpop... Het is vooral, denk ik... Uh, ja, je hebt Seaget in Hongarije, in Budapest. waar, waar, waar daar was ik vorig jaar. Men zegt dat daar 15.000 Nederlanders naartoe gaan. Dat is toch een behoorlijk ja. uh, exit exitfestival. Maar dat speelt al lang, dus dat kan Maar de dat reden speelt tijdje En er is vooral ook heel veel concurrentie in eigen land. Er zijn ontzettend veel festivals. En heel veel festivals lopen heel goed. Sommige raken meteen uitverkocht. Lowlands. Maar dat, dat was voorheen ook niet Wat is zo. het geheim van Lowlands dan? Dat daar twintig jaar lang heel goed aan gebouwd is. En ook in jaren dat, dat er helemaal geen geld verdiend werd. Sterker nog geld verloren werd In die tijd werkte. Ik ben mooi ook trouwens. Ik hoop niet dat het daar al lag. Dus een geld um, uh, is dat, Ja, maar goed, de Pinkpop is ook heel lang gebouwd. Toch? Ja, nee, maar het, het is een... Uh, uh, ja, daar is daar heel secuur aan, aan een gevoel gebouwd. En Pinkpop, overigens, Pinkpop zit ook in de, in, aan de, aan de, aan de, de goede van, kant van de Wat kost optreden van Bruce Springsteen? Nou, ik weet het wel, maar ik mag het niet zeggen. Maar het is heel veel geld. Het is heel veel en geld. En dat betekent zeggen? ook... En je mag maar, het wel vind, ongeveer ik, zeggen. Ik, ik vind het niet netjes om wat te zeggen. Wat is dat, maar de miljoen? Het is, zo dat is het in de buurt van een miljoen? Nou ja, dit soort bedragen daarom en daarbij... Worden, worden, worden, wordt wel betaald soms ja, ja. voor en Een miljoen, en, Frits? Ja. Nou ja, dat, maar een half ja. miljoen is ook heel veel geld. En, en, een half miljoen? Ja, dat is dus voor de band alleen. Nee, nee, nee, maar er zijn, dat, dat, het is zo dat ook voor groepen groep... als Metallicaal vorig jaar, de Foo Fighters of Kings of Leon. Dat soort groepen, daar, daar, daar en, worden enorme gasten voor Chili Peppers... Uh, <laughs> Peppers, ja. <laughs> <De piepers. laughs> Kost ook dat geld. Nou, die, die, die, die dat zijn ook dat soort bedragen. Ja, ja. Red ja. de Chili Peppers staan in Nederland op een eigen show... in, in, in het goffertpark in Nijmegen. En uh, zoals Coldplay dat nu ook nog weer staat. Ja. Terwijl Coldplay vorig jaar toch wel op Pinkpop stond. Ja, terwijl bijvoorbeeld iemand als Madonna... die staat er niet op een festival, die geeft twee concerten in Amsterdam... maar die raken maar niet uitverkocht. Nou, dat gaat, gaat wel. wel goed? Nee, die, ja, die niet twee, uitverkocht? Goed. Oh, nou ja, kijk, Madonna, de laatste keer dat Madonna... In Nederland was, was in, uh, in de arena. Was er was ook heel veel rumoer dat het niet uitverkocht was. Nou, Het was geloof ik op, op de 100 kaarten naar uitverkocht. Maar het was, dus ze wachten of... even, maar uiteindelijk... Uh... Nou ja, het zijn hele dure kaarten. En, en Madonna... Maar in Arnhem was toen uitverkocht? Ja, maar dat is alweer nog weer is langer het geleden. Langer, ja, dat is alweer vijf je jaar geleden. Jij zegt niet die grote festivals à la Pinkpop en zo. Die zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. Nee, nee abso absoluut niet. Ik denk dat het wel moe moeilijk is. De muziekindustrie is veranderd. Uh, om, om, om telkens weer een line-up te krijgen die, die in, in evenwicht is. Dus dat je niet alleen twee, drie hele grote namen hebt. Of ze nou jong of oud zijn. En... En de rest. Het leukste is natuurlijk als er groepen zijn die na de loop van jaren weer terugkomen. Het weer wat verder gekomen. Zijn Eikers, Mumford en Sansa. Een heel goed die meegroeien ja. Die meegroeien. Maar wat, wat zijn dan naast uh, Lowlands, uh, vind jij, hele goede geslaagde festivals... die geen last hebben van minder kaartverkoop? Nou, uh, van, van, de, van de bestaande langere festivals is het Jazz een goed voorbeeld. Denk ik met een, uh, een goede statuur. Zwarte Cross in het oosten van het land uh, bouwt al jaren aan, aan, een, uh, aan, aan een wat breder programma... dan alleen uh, Motors... Uh, nou, je hebt de Into the Great Wide Open, wat sinds een paar jaar een uh, is heel een populair. Een soort, soort klein oerhol op Vierland is dat. Ja, maar het is ontzettend leuk, echt een heel leuk festival. Nou, er zijn allerlei lokaal festivals mondiaal. wat er is. Maar er was, al was ook in Den Haag weer een festival, jazzfestival, wat ja, niet. Ja, en dat, dat is heel jammer. Noord, sinds het Noordse jazz is vertrokken uit Den Haag naar Rotterdam, is, uh, is er van alles geprobeerd. En het laatste was de uh, Hague Jazz, en dat ging failliet. Dat zou en, en, geloof ik dit weekend zelfs plaatsen. Nou, nu zou alweer een nieuw initiatief, nou. Jazz in and Day, ja alle oh, okay. voordrumspelingen op Jazz en Den Haag zijn wel failliet. Maar geweest. dat ging niet door dus. En ja, helaas niet. Dat vind ik echt jammer. Want ja, een ja, goede jazzfestival uh, is toch wel... Een uh, ja, dus, markt voor. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. We hebben hier wekelijks geweldige Nederlandse muziek, Nederlandse bands. Is daar nou mark markt voor? Nou festivals. ja, de Nederlandse bands die spelen heel veel op, uh, op, op de grote festivals. De, de, daar ligt er, de constatatie in Zeeland, waar toch uh, ja, op dag 60.000 mensen ja. komen. Dat staan eigenlijk alleen maar Nederlandse artiesten. Want die festivals zijn nog wel belangrijk voor bands? Nou, voor bands zijn uh, de festivals juist heel erg belangrijk. Want ten eerste, je speelt niet voor eigen. Uh, of je spreekt niet voor eigen perogie. Er komt ook nog eens een ander publiek naar jou kijken. Er is heel veel mediaverslaglegging van. Ik bedoel, 3FM gaat naar bijna al die festivals. Er wordt op tv verslag van gedaan. De gages voor de grotere bands zijn ook wat, wat hoger, om, om, juist omdat men weet dat men ook kaarten genereert. Dus is het is een goede manier om je wel... publiek te bereiken. Ja. Het is leuk om te doen. Maar uh, Jan Smits, de baas van Pinkpop dan toch nog maar even... die deed een beetje een oproep van... joh, uh, er ontstaat een uh, beetje hysterisch festivalgedrag. En dat doelde hij onder andere mee op zijn Belgische concurrenten. Die festivals die steeds langer duren. Hmm. Uh, hij zei eigenlijk, moet je niet langer dan drie dagen... en s'avonds om elf uur gewoon de stekker eruit en ook niet te hard. Ja, ja, ja dat is <laughs> festival typisch. Jan en Jan uh, komt heel goed op voor zijn festival. Hij waarschuwde zaterdagavond iedereen ook nog... om niet in de struiken te gaan flikken. Vlooien, want we hadden teken... Maar dacht e hij, hij, daar dachten ze ook erg ja. Dat zijn oh. die op het podium. Nee, even, uh, even serieus. De vispritsen waren toen niet, hoor, toen hij in Kraling deed. Nee, nee, ik vond ze erg om maar daar trokken we ons niks van nee, aan. Nee, maar kijk, Pinkpop was ooit ook een eendaags festival. Dat is ook naar drie dagen gegaan. En ik begrijp zijn argumenten wel als het om Pinkpop gaat. Maar als je het over dancefestivals hebt, zoals Sensation of Mysteryland. Of je ziet toch nu eigenlijk een beetje te oud geworden. Nou ja, dat begint pas om elf uur, dat soort evenementen. Daarom, dat bedoel ik. Elf uur, één uur? Ja, ik zei het nog voorzichtig. Ja, Stelt voor om om elf uur te stoppen. Ja, je, je, je geeft, je, je wil geen kritiek natuurlijk op Jansmeets. Eh, nou, nou, ik durf best kritiek op Jansmeets te geven, maar ik begrijp hem wel. Maar het, het, het, het heeft ook al een beetje te maken met, met de concurrentie die natuurlijk uh, gevoeld wordt, werkt, dat doet vier dagen, uh, gaat langer door, heeft, heeft minder te maken met uh, nachtsluiting en. Uh, Ze mogen meer daar. Want, heeft wat, het met vergunningen te maken ook. Ja, zeker. In, en in België? België mag je langer. Ja. Ja, als je juist een vergunning hebt, mag je in Nederland ook heel veel. Maar... Noem één ding wat, waarvan jij zegt, uh, uh, daar moet je eigenlijk dit jaar zeker naartoe. Nou, ik ga naar alle festivals. Wat dat is waar toch, hè? Nou ja, ik, ik, vind, ja, ik, ik heb zelf... Uh, waar kijk je het meest naar uit? Ja, ik kijk meestal meest altijd uit naar Noordzee en, en Lowlands. Noordzee. Moet nou. je ook zeggen, als zendermanager van Radio 6 natuurlijk. Oh, ja, He? inderdaad. met zijn? Ja, ja. Maar, zender trouwens, Radio 6. Ja, ja, ja, ja, jij dan. luistert. Jij ik, kan hem vinden. Nou, als ik, ik, ik vind, vind hem dat heerlijk, de FM heerlijk op te werken. Nee, ja. want dat is natuurlijk het grootste probleem. Dat ze niet op de FM zitten. Dat Nee, ze moet, maar, maar, maar, ja. Ja, we maar wel het een mee. prachtige zender. Eh, als u niet naar al die festivals kunt, niet getreurd. Want zelfs Radio 1 gaat tijdens de sportzomer al die festivals af. We gaan met ons eigen tentje er zitten. En we doen verslag van al die festivals. Dus dan kun je gewoon via deze zender. Niet alleen van sport zoals u ook al van mijn voorgangers worden. Maar ook van het nieuws. En dus ook van al die festivals op de hoogte blijven. En prachtig misschien horen zoals nu weer. Sabrina Stark. <laughs> <laughs> Baby, you understand me now If sometimes you see that I You can always be an angel. When everything goes wrong, you see some bad. Baby, I'm so carefree with the joy. Understand. intentions are good intentions are good oh Ooh, baby i'm just you man don't you know i have thoughts And it's the We starten met Sabrina, we hebben hier een hele discussie aan tafel. We worden gek van wie dit nummer oorspronkelijk is, want we kennen het in heel veel uitvoeringen. Maar weet jij het? Ja, mijn inspiratie was de versie van Nina Simone. De Versie ja, van Nina Simone, Nina Simone was maar haar. Maar ze haar was, haar was niet is ook mooi en Santa Esmeralda en ja, Noem het allemaal maar op. Ja. ja. Frisbaan, die, die, die viel van gekkigheid bijna van zijn stoel omdat hij niet op kon, kon komen. Maar we vonden het allemaal prachtig. Dank, ja. dank. De hoofdredacteur van Helden en Wilbert Mutsaars, u hoort hem, die zit hier ook nog steeds aan tafel. Sportliefhebber ook, Wilbert? Ja, enorm. Als ik meer tijd had, zou ik... ik vanochtend stond even tennis aan. dacht ik, als ik nu niks zou doen had, zou ik misschien... Ah, als je delen, blijven, kijken. blijven kijken. Roland Coe blijven kijken. We moeien er tegenaan, zou ik zeggen, want Frits gaat zijn ja. uh, flops en tops uh, aan ons uh, meedelen. We beginnen met de flops. Ja, we beginnen met de flops. De, ik heb me de onduidelijkheid rond de overgang van trainer John van der Brom van Vitesse naar Anderlecht... Vorig jaar verpakte je zijn contract met ADO omdat hij naar zijn droneclub Vitesse zou gaan. Daar heeft Vitesse behoorlijk wat geld voor moeten betalen. En dat was vorig jaar bereikte hij met, uh, nu, vorig jaar met ADO nu met Vitesse Europees voetbal. Dus prima gedaan, iedereen vol lof. En ineens kwamen er toen berichten dat Anderlecht hem wilde hebben. Toen kwamen er ook berichten dat het Vitesse wel van hem af wilde. Was niet waar, hij bleef bij Vitesse, alles was weer goed gekomen. En Ineens kwam dinsdag het bericht dat hij heeft toch getekend bij Anderlecht voor drie jaar. Nou, gefeliciteerd John. Maar dan kijk ik maar naar het sportjournaal. Wie liegt er nou? Want John zegt, ik moest weg bij Vitesse. En Vitesse zegt, we wilden hem houden. Ja. Dan vind ik de journalistieke ja, taak om het uit te zoeken. En ik bleef het met die vragen achter. Zoek het dan even nou, goed Vitesse uit. Vitesse heeft toch, uh, althans de, de rijke eigenaar van Vitesse... veel grotere ambities dan uh, alleen Europees voetbal. Die nou, nou ja, dat de John, gewoon... John van der Brommen. Ik bedoel, ik denk dat John de waarheid spreekt. Want die mensen ontslaan net zo makkelijk mensen als mm. dat ze... Nou ja. ...andere dingen doen. Oké, okay, wees het dan maar, duidelijk over. Maar, we, maar ik vind dat de taak van het sportje het uit te zoeken. En nu blijf ik met een vraag zitten. Flop uh, 2, of Vlop 2 Vlop is verschrikkelijk de vallende sleutelbeenbreuk van de Vos. Zij is onze hoop op goud in ze? Londen. In, uh, ze heeft, in uh, Limburg heeft ze gereden. Uh, een koers. En uh, zij is de te kloppen vrouw. Dat vinden alle vrouwen ook. Ze gaat voor twee maal goud in Londen. En ze heeft nu de sleutelbeen gebroken. En dan zeggen ze, dit is een mooie breuk. En hij zal mooi helen. Ja, allemaal hula. Een breuk is een breuk. ja. Yeah. En daar heb je gewoon heel veel last van. En ik fiets zelf. En als je wel eens valt, heb je echt pijn. Je hebt nu ook weer een Theo Bos gezien. Die is in de Giro, Giro gevallen in de tweede etappe. Een, een schandelijke bocht werkelijk. Waar je moest vallen. Ja. Hij is weer opgestapt. Want je kan namelijk als kan je niet even uitvallen. Je kan niet even zeggen, ik ga even op de reservebank zitten. Fiets jij een dag mee. Je moet doorfietsen. Dus heeft men een breukje doorgefietst. Nou, die breuk van Marianne Vos scheidt mooi te zijn. Zegt de dokter, hij zal mooi helen. Maar het is toch een breuk. Dus een welgemeende vloek is op zijn plaats in dit geval. Maar, Begeven, zou de... zou, zou zij het... Redden. Want in Beijing ging het mis toen eigenlijk. Nou, Beijing is het misgaan door allerlei begeleiding. Ze dachten dat het heel warm zou zijn. Het was ontzettend koud daar. Ze, oh ja, ze regenen ja. ja. Dus dat is gewoon een fout van de begeleiding geweest. Daar is zij het slachtoffer van maar geworden. Maar als dit bestuur haar ja, niet als, was? Ik? Nee, als zij gaat het redden. Maar zij zit te kloppen: iedereen let op haar. Dat is zo zwaar en zo knap van. Haar. Dus, ja. dus ik hoop in God. En die breuk is dus heel vervelend. Want daar kan je toch vier, vijf weken niet goed trainen. En dan uh, flop 1 is de wijze waarop de Nederlandse handbalvrouwen vorige week zijn uitgeschakeld. Vorige week vrijdag wonnen zij van. Kroatië ze zaten met vier ploegen voor twee plaatsen Olympische Spelen. Kroatië was de ploeg die ze moesten kloppen. Van Spanje zouden ze verliezen en Argentinië zouden sowieso winnen. Dus ze deden wat ze moesten doen. Ze verloren van Spanje, wonnen daarna van Argentinië. Toen moesten ze afwachten of Spanje tegen Kroatië... een, zoals het heet, sportieve plicht zou Ja, En van Kroatië wonnen ze dus ook, ja, ja. Nee, Ja, Nederland won van Kroatië. Ja, precies. Ja. En toen moest uh, Spanje van Kroatië winnen, zou Nederland zich plaatsen. Maar Spanje was al geplaatst, dus die hadden geen belang. Kroatië moest... En Kroatië won dus van Spanje. Die meiden zijn dus gewoon genaaid, puur genaaid. Een verkochte wedstrijd, denk ik? Nou, ik zou wel eens willen weten of die op die wedstrijd gewet is... want er is nu heel veel te doen over die uh, gefixte ge ge wedstrijden. Ja. Dat speelt al heel lang en dat speelt al echt al 20, 30 jaar. Ook in Nederland is het wel eens gebeurd. Ik zou wel eens willen weten of die wedstrijd Spanje, Kroatië... die handbalvrouwen of daar gewet op is. Want die vrouwen zijn gewoon genaaid, punt uit. Uh, dan de top. Robin van Persie is deze week door European Sports Media en ik citeer nu even een paar Spaanse kranten... als enige Nederlander gekozen in het 11 van de beste spelers van Europa... van het afgelopen seizoen. Hij staat in de voorhoede, met rechts van hem Lionel Messi... en links van hem Ronaldo. Die zit straat he? in het midden in de spits... Van Persie. Robin van Persie. <laughs> huntelaar ja. ook en heb je geen nummer 16, dan draag je een nummer 9. Want Messi draagt de 7 en Ronaldo draagt de 11. En Van Persie is de 9, want een 16 bestaat niet voor het beste elftal van ja, Europa. 16 heeft hij in het Nederlands elftal, al? Ja, vrijwillig, ja. geloof ik. Ja, ja nou, dat is natuurlijk niet vrijwillig. De coach bepaalt dat punt oh, uit. Oh, oh. Maar, maar, maar even, want uh, één Nederlands uh, voetballer... dus wat ja. is, is het Nederlands voetbal zo slecht of is Van Persie zo goed? Van Persie is zo goed en het Nederlands elftal heeft het afgelopen jaar... geen grote uitblinkers gehad en Van Persie was echt de grote uitblinker... in. Engeland en in heel Europa dus. En het is ook in Europa niet ongemerkt gebleven... dat als je de Spaanse kranten leest... zie je voortdurend van Persie, Real Madrid, Barcelona... Nee, maar wie, die die had het over Huntelaar... Nou ja, nee, Hüttler is ook een fantastische een nationale speech. discussie. Uh, ja. Dat is je, een leuke discussie. Je Dan vindt top... niet dat die daar had moeten staan in plaats van Van Persie? Nou, ik, dat ik, zou zou, ver... ik denk dat Van Persie daar gewoon staat. Ja, toch? denk ik ook. Dat is gewoon de beste spits. De, de top 2, Frits. Doen. De top 2 is heel leuk. Twee Nederlandse trainers zijn benoemd bij de traditionele topclubs in België. John van der Brom gaat dus naar Anderlecht, wat heel leuk is. En Ron Jans gaat naar Standard Luik. En dat Anderlecht is het Ajax van België en Standard Luik, het Feyenoord van België. Het is heel leuk dat... Twee trainers die het als voetballer net niet gehad hebben, de top, nu de topclubs gaan trainen. En de beste voetballer die wij na Kruif gehad hebben, Marco van gaat naar Herenveen, is opvol van Ron Jans. En het is wel heel leuk, dat is, zij staan voor aanvallend voetbal, verzorgd voetbal. En ik zal in België wel een Calimero-effect geven, van moeten die Nederlanders dat weer doen? Ja, die kunnen dat dus. Ja, vond je het niet raar dat, dat hij zo benadrukt ja. in die persconferentie dat het vooral zo handig was? Dat het wel een buitenland was, maar toch heel dichtbij? Ron Jans? Ja. Ja, nou ja, God, ja, hij had. Is het niet de kneuterig? Of... Ja, nou ja, of, hij is leraar Duits. Ja. Het buitenland, België, dat is nou... Ja, ik vond het wel qua gezinsgedachte heel het, nee, het was uh, wel mooi. Maar, maar, maar het is wel leuk. Blijf ik maar zeggen. Ja, ja, ja nee, Die gaat ook en... met zijn Frans bezig en zo. Maar ja. goed, het is toch wel leuk dat hij nu een grote club heeft. Hij suggereerde misschien maar... dat hij ook naar Italië of zo had kunnen gaan. Maar, ja. is, ja. maar goed, daar zitten ze niet op Nederlandse trainers te wachten. Maar nee. geen illusie. In Engeland ook niet. En de top 1 is Mario Balotelli. Hij is geniaal en gek. Hij is de spits van Manchester City. En kan niet in de schaduw staan van Robin van Persie. Want Robin van Persie is de beste speler van Engeland geworden. Niet hij, maar hij krijgt wel nummer 9 in Italië. Maar hij heeft nu eindelijk eens een keer een zinnige uitspraak gedaan. Eindelijk. Hij heeft groot, groot in de krant laten optekenen... dat als hij enige vorm van racisme ontdekt... tijdens het EK voetbal in Polen of Oekraïne stapt hij meteen het veld af, sterker gaat hij meteen naar huis toe. Want we hebben het hier over zwarte spelen. Een zwarte speler, Mario Ballatelli. Hij is verslagen gek, maar hij kan wel voetballen. Ja. En dit Veel vind ik wel een heel goed statement van hem. Want uh, ik vrees dat in Polen en Oekraïne, of ik vrees niet, denk ik weet het zeker van mensen die daar wonen, die daar werken. Uh, Homo-haat, uh, antisemitisme, uh, haat tegen zwarte is er ongelooflijk. Het racisme is heel sterk in die landen. Maar zie jij merkelijk van het veld afstappen als het gebeurt? Ik zie Mario Ballatelli van het veld afstappen. Maar ik vind als hij van het veld afstapt, moeten alle 22 spelers van het veld afstappen. Oh. Dus niet alleen Balotelli. En ik vind het Nederlands zelf, dat gaat naar Auschwitz bezoeken. Dat vind ik fantastisch. Dat heeft alles te maken met racisme. De Duitse selectie gaat naar Auschwitz om te weten wat er gebeurd is. Dat is uniek in de geschiedenis, de holocaust. Ja. Maar dan vind ik een consequentie daarvan. Als zij te maken krijgen met racisme in Oekraïne of Polen. Alle 22 van het veld. Alle 22 van het veld. Maar Frits, dan, dan, dan, dan moet het toch heel vaak in Europa en, ne nou, doe en zelfs maar. Nederland... Maar doe dat dan maar eens een keer. Dat zou fantastisch zijn. Als die spelers zeggen, wij zijn solidair met die twee zwarte spelers in ons elftal... of die Marokkaanse spelers, wat dan ook. Wij stappen het veld af. Dat zou een fantastisch statement zijn. En dan staat u even maar te kijken... Ik zou het van. Balotelli ja, heeft een statement gedaan. Het zou maar... een waanzinnig statement zijn, maar ik betwijfel of het gebeurt tijdens de Nou, LK. Balotelli gaat het doen. En ik denk als op de tribune. een aantal mensen Balotelli gaan uitvluiten. Hij stapt het veld af. En dan denk ik ook dat die Italianen het veld afstapt. En dan word je maar geen Europees kampioen. Maar dan wil je ook jij geen denk Europees dat kampioen. Die, die worden. andere Italiaanse spelers nou, met hem meegaan? Nou, ik denk niet dat ze hem alleen laten lopen. Ik denk dat hij. Ligt zoveel wat invloed Want die, heeft die ze hebben allemaal gegokt dat ze moeten winnen. En Zo staat hij Ibrahim. Ja, dat ja. Is, ja. Bijna, ja. Het is bijna een poging tot uitlopen. ja, dat kan inderdaad. Want ik ben niet racistisch, maar we gaan wel een Wat denk jij, Wilbert Mutsaars? Dat kan ook gegokt worden in welke minuut hij het veld afloopt. Ja. Denk jij dat ze alle elf, die Italianen dan laat staan, alle 22 van het veld zullen stappen? Nou, daar heb ik natuurlijk geen idee van. Maar als, als, als ze dit goed doen, moeten ze dit natuurlijk afspreken. Ik ik al, zou een het zou geweldig steeds zijn. Ik zie het al eens. gebeuren. Je, bedoel, het kan gebeuren in Polen en Oekraïne. Ik heb een keer een wedstrijd meegemaakt in 1992. Legia Warschau, Barcelona. Ik ben zelden zo geschrokken van de reactie van het publiek. De Ajax-spelers zijn een keer in Budapest verschrikkelijk uitgescholden. Het zou fantastisch. Balotelli doet het. En dan allemaal het veld afstaan. We gaan kijken of het gebeurt. Frits Barend, hoor u. Dank daarvoor. En Wilbert Mutsa, het zendemanager van 3FM en Radio 6. Zodra ik meer vrijdag,